...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Haiti is een vliegtuig van de VN neergestort. Daarbij zijn alle elf inzittenden om het leven gekomen. Volgens de VN komen de slachtoffers uit Uruguay en Jordanië... Het toestel crashte door nog onbekende oorzaak vlak bij de grens met de Dominicaanse Republiek. De VN is sinds de staatsgreep tegen president Aristide in 2004 met 9000 man aanwezig in Haiti. Armenië en Turkije tekenen vandaag in Zwitserland een akkoord over het normaliseren van de onderlinge betrekkingen. De relatie tussen beide landen is al jaren gespannen. Armeniërs zijn van mening dat de, de voorloper van Turkije, het Ottomaanse Rijk, een genocide heeft uitgevoerd waarbij meer dan een miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Turkije ontkent dat er sprake was van een stelselmatige volkerenmoord. In Maastricht heeft de politie een man opgepakt die dreigde zijn huis op te blazen. De man van 33 zou uit de woning worden gezet vanwege huiselijk geweld. Maar toen de politie aankwam draaide hij door en schoot, sloot hij zichzelf op. De man zei dat hij twee explosieven had. Het voorzorg werden 20 huizen ontruimd. In het huis zijn geen explosieven gevonden. In Leipzig is het begin van de massademonstraties in de toenmalige DDR herdacht. Twintig jaar geleden demonstreerden de Oost-Duitsers voor het eerst massaal tegen het communistische overhuis. En die bedoging leidde tot een reeks van demonstraties met als hoogtepunt de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989. Bij de herdenking in Leipzig waren onder meer de Duitse president Horst Keuler en bondskanselier Angela Merkel aanwezig. In Brazilië heeft een voortvluchtige tv-presentator zichzelf aangegeven bij de politie. De man zou opdracht hebben gegeven om mensen te vermoorden. En volgens de politie deed hij dat om de kijkcijfers van zijn nieuwsprogramma op te krikken. Het viel de politie op dat medewerkers van het programma eerder op de plek van een misdrijf waren dan agenten. Het weer, het regent en die trekt langzaam naar het oosten weg. Het wordt een graad of 15. Dit was het. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.